11 uur. Het NOS-journal. Thomassen. Bij een explosie in het centrum van Ankara zijn waarschijnlijk enkele doden gevallen. Volgens Turkse media ontplofte er een busje. waarna meerdere voertuigen in brand vlogen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onduidelijk. Turkse media spreken van een bomaanslag.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 Wat vorige maand al zorgde voor een daling waren de zorgen rond de Griekse schuldencrisis. Wat er deze maand nog eens bij is gekomen is de oplopende werkloosheid. Mensen maken zich dus duidelijk zorgen of ze hun werk kunnen behouden in de toekomst.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 Later vanmiddag presenteert minister De Jager de Rijksbegroting en de miljoenennota. Vorige week donderdag lekten de stukken door een fout bij het ministerie van Financiën al uit. De stukken worden morgen en overmorgen in de Tweede Kamer besproken tijdens de algemene beschouwingen.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 met Felix Meurders. Landgenoten, Goedemorgen. Vindt u Prinsjesdag, de troonrede en de miljoenennota 2011... ook zo 2010? Dat moet toch eigenlijk eigen tijd zo kunnen? Straks de mensen van nu over de stoffere tradities van toen. Wibbo Okkels wil niet langer dat de Wibbo Okkels prijs... Wibbo heet. Je hebt nu eenmaal principes en kolencentrales... en hij legt het dadelijk uit. Als je van het getouwtrek rond de orka Morgan een film zou maken... dan had je vast een blockbuster. Moet die orka nou vrij of houden we hem vast? Straks in het joopdebat: debat happy feet of happy meal. Met andere woorden, wat te doen met een dwaalgast? En wie bestelt er nog zijn dingetjes bij Beate Oeze? Over wat die dingetjes zijn en wie Beate Oeze is... hoort u dadelijk in de wereld ontvangen. Wilt u mij zien in neutrale verpakking? Surf naar degids.fm Prinsjesdag 1968. Ondanks verzobering in de stoep staan er al steeds duizenden langs de route van de gouden koets naar de ridderzaal. Op het binnenhof hebben volgens een jarenoude traditie mariniers en marinierskapel de wacht betrokken. Haar majesteit de koningin opent het nieuwe parlementaire jaar met het uitspreken van de troonrede. Leden der Staten Generaal, in dit internationale jaar van de rechten van de mens valt over het wereldgebeuren. De schaduw van het geweld. Dat was koningin Juliana. En ze had het hier over de inval van de Sovjet-Unie in Tsjechoslowakije. Toen nog Tsjechoslowakije. Dat was 1968. En zowel in de lange periode daarvoor... als tot op de dag van vandaag... is er qua ceremonieel op Prinsjesdag niks veranderd. Kan het wat meer bij de tijd? Of is dat niet nodig? Ik praat er hier in de studio over met twee jonge gasten. Danny Mekic, hij is internetondernemer, oud-panelid van het Lagerhuis en deelnemer aan diverse radiopanels. Goedemorgen. Goedemorgen. En Rosanne Herzberger, microbioloog en columniste bij NSC Next. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga jullie Danny en Rosanne noemen, dan mogen jullie mijn Felix noemen, maar dat hoeft niet. <laughs> uh, je hoort het vaker: altijd gedoe met die gouden koets en die hoedjes. Dat moest maar eens afgelopen zijn. Hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan als jongeren? Nou, kijk, voor mij is het tweeledig. Voor mij zijn die tradities die we hebben in Nederland erg belangrijk. Ik denk dat het belangrijk is om over het algemeen te zorgen voor dat je voor nieuwe generaties die opgroeien, die geboren worden, dat je een land hebt waarbij sommige dingen gewoon eenmaal zo gaan zoals ze gaan. Dat je er niet over na hoeft te denken. Dat het makkelijk is. Maar dat betekent niet dat je tradities altijd maar hetzelfde moet laten. Dat je dus zoiets als Prinsjesdag altijd maar op dezelfde manier moet laten gebeuren. En waar we denk ik nu mee geconfronteerd worden... is dat er in de samenleving toch iets aan het veranderen is. Je ziet namelijk dat mensen gemiddeld steeds ouder worden. En dat betekent ook dat de belangen die in de politiek worden gediend... die zijn ook gemiddeld steeds ouder. Want hè, als je als partij veel zetels uh, wilt, uh, bij de verkiezingen wilt winnen... Zeg maar, dan moet je dus een goede standpunt hebben voor gemiddeld oudere mensen. Je ziet dus ook dat jonge mensen gemiddeld genomen steeds minder betrokken zijn bij de politiek om die reden, omdat het ook steeds minder over de jongeren gaat. En het lijkt mij nou eens fantastisch om zo'n Prinsjesdag iets meer ruimte ook uh, te creëren op zo'n dag voor jonge mensen. Um, dat hoeft wat mij betreft niet in de trevenzaal, dat, uh, dat, uh, dat is ook misschien wat lastig. Maar je zou bijvoorbeeld wel kunnen denken aan een, uh, een schaduw waarbij jongeren in het uh, teken staan. Rosanne? Tradities zijn belangrijk, vind je dat ook? Ja, absoluut. Ik uh, ben het uh, daarin helemaal eens met, uh, met Danny Mekertje. Maar tra tradities hoef je niet hetzelfde te laten, zegt Danny. Nee, maar ik, ik snap eigenlijk niet zo goed uh, uh, wat uh, Danny daarmee eigenlijk bedoelt. Want uh, soms, uh, ten, eerste zeg je, ten eerste zeg je: jonge mensen zijn veel minder betrokken bij uh, de politiek. En ik weet niet precies waaruit je dat opmaakt. Omdat Voor, de politiek gaat, uh, wordt, wordt beheerst door, door gemiddeld wat oudere mensen. En het gaat steeds meer over gemiddeld oudere nou, mensen. Nee, ik weet niet of het gemiddeld beheerst wordt door. Ik denk dat we net in, uh, in het kabinet een generatie uh, jonger zijn gaan zitten. Dat mensen als. Uh, nou, uh, als Mark ik de, je daar de als je de ministers uh, en, kijkt, dan uh, uh, volgens mij is dit toch wel... Uh, het kabinet is toch wel prijzen weer naar oude ministersleven. Ik ja, weet niet maar precies. de premier en wat er in de Kamer verschijnt... Dat het, daar zit, sowieso is de jongere generatie daar aanwezig. Maar de vraag, is, de vraag is eigenlijk, waarom zijn jonge mensen minder betrokken? Kijk, dat politiek meer een oudere generatie bedient... dat is ook logisch als mensen gemiddeld ouder worden. Dan, want dan is je bevolking ook gemiddeld ouder, dus dan praat je ook over grotere groepen oudere mensen. Het is dus niet zo gek als de politiek zich daarmee bezighoudt. Maar waarom Met... zijn de jongeren minder betrokken? Geeft daar eens antwoord op dan? Nou ja, ik weet niet of dat zo is. Volgens mij zitten jongeren de hele dag nu.nl te f5. Hè? En uh, volgen ze ontzettend, juist ontzettend veel meer nieuws. En um, er zijn natuurlijk altijd... Kijk... En, en... Ik weet, niet of ik weet niet of jonge mensen minder betrokken zijn. Ik weet niet waar je dat vandaan haalt. Kan je dat misschien nog even Nou, eens? Kijk, ik weet niet of nu.nl lezen per definitie betekent dat je betrokken bent bij wat je leest. Eh, ik denk wel degelijk dat de politiek aan het verouderen is. Je had het over Kamerleden, dat er jonge Kamerleden zijn. Nou, die jonge Kamerleden waar we het over hebben, dan wordt Tovic Dibi vaak als voorbeeld aangehaald. Ik geloof dat hij inmiddels ook al in de dertig is. Dus de, de jongheid, de frisheid van die Kamerleden, dat valt wel weer mee. De, de, de voorbeelden die we daar jaren geleden voor de Kamer in hebben getrokken, die zijn inmiddels een soort van boegbeeld geworden. Van kijk eens hoe de politiek ook jonger wordt Maar je vindt het is. aan de andere kant, want we willen het voornamelijk ook hebben over die tradities, ja. aan de andere kant vind je het belangrijk dat die tradities er bestaan. Nou kijk, ik ben zelf jurist, ik zit naast een microbioloog, dat vind ik altijd wel imponeren. maar ik ben jurist en ik heb geleerd, je wordt geboren in een land en je krijgt daarbij te maken met wetten, regels en gebruiken. Daar kies je niet voor. Je wordt geboren in een land en als je er geen zin in hebt, dan ga je weg. Het is dus belangrijk dat het land waar je in opgroeit... dat dat een aantal tradities heeft. Want dat is namelijk onderdeel van waar je in opgroeit. Als je geen tradities hebt, als je geen gebruik hebt... als je geen wet hebt, als je geen regels hebt... dan heb je dat allemaal niet. Maar op het moment dat de afvraag, koningin die troonrede uitspreekt... en de manier waarop ze dat doet, schept dat geen afstand? juist. Nou ja, dat denk ik dus wel. Kijk, er wordt wel eens gezegd dat de koningin... juist iemand is die uh, heel erg menselijk is... mensen kan troosten, er voor mensen is... Ik zie haar ieder jaar ouder worden. En ik zie haar steeds gekkere dingen. Of ik hoor haar steeds gekkere <lacht> dingen roepen. Ze zegt dat internet en sociale media. Zat daar natuurlijk een tijd geleden een betoog over. Dat dat de afstand tussen mensen zou vergroten. En daar is ze volgens mij op teruggekomen. En daar is ze op teruggekomen. Dus voortschrijdend inzicht heen. ze ja. inderdaad. Maar om terug te komen op de vraag van Felix: van, hey, schept dat niet wat afstand? Ja, ik denk dat als ze dat maar soort denk... dingen gaat roepen. dat er dan wel degelijk binnen bepaalde <lacht> generaties. een soort van afstand wordt gecreëerd. Wat jij voorstelt is eigenlijk misschien nog wel nog archaïser. Namelijk het idee dat je met een soort schaduwtroonreden. jongeren erbij kan betrekken. Dat je op een of andere manier... dat jongeren eigenlijk niet betrokken zijn... omdat we het niet interessant genoeg voor ze maken. Dus en waarom is dat dan nog agraiser? Nou, dat idee van de hele, de, dat, je, dat je hele groepen mensen dingen kan uitleggen... waarom iets belangrijk is. Dat je bijvoorbeeld over de Europese grondwet... Nou ja, dat is al een hele tijd geleden... Ja, dat als heel veel niet. mensen nee stemmen... dat je dat, dat dan verkeerd hebben uitgelegd. Maar hij bedoelt denk als ik als er... niet uitleggen hoor. Nee hoor, ik heb het niet over uitleggen. Nou, maar waar, waar het mij om gaat en dat je dus allerlei tradities en zo. hebt. We hebben het vandaag dan over Prinsjesdag. Het ja. is Prinsjesdag. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd over het algemeen op de publieke tribunes van de Tweede Kamer, dan heb ik het niet over schooluitjes. Nee, maar even, naar mensen... die, even naar die alternatieve troonreden. Wie, wie moet die uitspreken? Nou ja, kijk, als je kijkt naar de jonge generatie. Rosanne zit naast me. Ze schrijft zelf columns voor NRC Next. Ze is volgens mij een van de jonge opinieleiders in Nederland. Maar hoe als hoe zij... oud ben jij eigenlijk? Ik nu? ben 24. Oh ja. Ja. Ik ben 27. Ja. Ja. Dus ik denk dat Nederland een aantal jonge opinieleiders heeft. Of in ieder geval mensen die hun opinie verkondigen. Ik denk dat er een aantal jonge politici zijn. Nou ja, Mark Rutte is uh, volgens Rosanne jonge premier. Volgens mij is hij ook Checker. al wel uh, uh, richting de oude left aan het gaan. Maar ik zou al die jonge mensen ook eens een keer bij elkaar willen zien op zo'n dag. Het liefst en natuurlijk hoe je gemengd. Je dat? Nou ja, kijk, we hebben... Nou ja, ik, ik kom heel vaak op de Dam. Er staat een uh, prachtig paleis. Toch, hè? En dat, wordt, en dat wordt gewoon niet zo vaak gebruikt. En daar dat zou lijkt... je een alternatieve troonrede ja, willen houden. Fantastisch. En wie oh. moet die uitspreken nogmaals? Uh, ik zat zelf te denken aan onze prins. Ja. Die moet over twee jaar gewoon in de ridderzaal aantreden hoor. Absoluut, absoluut. En dan kan hij dus alvast oefenen. Ja, vandaag doet hij het niet. <lacht> Volgend jaar heeft hij dus een maar die kans die is toch niet belegd. Want je had dat het, het erover idee. dat mensen boven de 30 dat die al belegen zijn met dat meer. Nee, kijk, voor mij is iedereen welkom. Alleen het feit is dat in de trevenzaal je niemand van in de twintig aantreft. Dus, dus ik heb zoiets van: je moet zo'n Prinsesdag, en dat geldt voor alle tradities, maar zeker ook voor Prinsesdag, moet je toegankelijk maken voor alle lagen van de bevolking. En als je gewoon categoriaal bepaalde leeftijdsgroepen uitsluit, dan vind ik dat je daar een alternatief maar voor moet bieden. Toegankelijk, wacht even. Toegankelijk tot wat. Mensen moeten in de zou komen, ook als ze geen Kamerlid zijn, of ook gewoon betrokken burgers uh, nee, in ik de 20 het... die moeten daarbij komen. Ik vind het belangrijk: zijn dat... politieke jongerenorganisaties echt niet uitgenodigd? Nou, ik, ik heb ze er niet over horen spreken, dus zo, zo erg wild zijn ze er niet over. En als dat zo is, ik, heb, ik bedoel, politieke jongerenorganisaties, dat die, die hebben. Nou goed, kijk waar het om gaat, is dat je dus zo'n dag toegankelijk maakt voor alle categorieën mensen. Nou, en de politiek is een redelijke afspiegeling... van allerlei soorten mensen die in Nederland leven. Maar die jongeren zijn gewoon structureel onderbezet. Rosanne, wat is er mis met uh, de koningin? En de troonreden? Er is niks mis met de koningin en de troonreden. Ja, wat ben je van de, het... de koningin? Ik, hou, ik, ben, uh, ja, ik ben redelijk... Uh... Ik ben redelijk voor onze monarchie. Ik denk dat, dat het heel erg goed is dat de koningin de troonrede... elk jaar voorleest. Het is eigenlijk het menselijke gezicht van de regering. Het is iets wat... Uh, ja, ze is voor alle Nederlanders. En als Mark Rutte bijvoorbeeld... als een soort State of the Union-achtige uh, toespraak zou komen... Ja, dan krijg je gewoon een hele politieke kleur. Mark Rutte die zegt dingen van... dat bepaalde groepen hun vingers erbij af kunnen likken... terwijl het andere, andere groepen kapot maakt. En de koningin die kan dan haar ogen neerslaan... En Heel plechtig en ernstig en zelfs treurig voorlezen dat er moeilijke tijden aanbreken. Dat verbindt mensen. En nou en dat... zijn er partijen in de Tweede Kamer die zeggen dat de rol van de Koningin moet worden teruggedrongen. Dat ze uit de regering moet stappen, zelfs. Wat vind jij daarvan? Ja, ik denk dat dat een ontzettend slecht idee is. Ik denk dat de Koningin, als je alleen al in. Uh, dus Dan dat dat, dat zeg je eigenlijk dat je heel veel functies ook van de koningin wil afnemen. Hè? Dus dat je de invloed van de koningin... Als je nu naar België kijkt, hè? naar de kabinetsformatie daar... de enige constante factor op bepaalde momenten was de koning. En de, de koning heeft er eigenlijk voor gezorgd... Door, door continu nieuwe mensen aan te stellen en daardoor door te schipperen. Die koning was een soort neutrale acht, op de achtergrond... maar die bleef altijd. En die was er altijd. Ik denk dat je dat nodig hebt... Als de politieke partijen rollend over straat uh, alleen maar aan, aan het bekvechten zijn... en alleen maar aan het rommelen zijn, dan heb je een neutrale staatshoofd nodig. Ik zie Danny ook ja, ja schudden, of niet? Ja, ik ben gek op de koningin. Maar ik moet wel <lacht> zeggen dat, dat, dat volgens mij iedereen die dat voelt, die dat heeft... die maakt zich wel uh, een beetje schuldig aan een soort van drogreden. Kijk, het gaat hier niet om de vraag of we van uh, mevrouw Beatrix houden. Het gaat om de vraag of je zo'n systeem in je samenleving wilt hebben... En, voor hetzelfde geld zitten daar over 30 jaar zit daar iemand anders. waar je minder dat gevoel mee hebt of die minder goed functioneert in die rol. Dus ik ben volgens nog ben ik voorstander van zoals het gaat. met name ook als het gaat om formatie, informatie, et cetera. Dat hele spel, er zijn heel veel mensen op tegen. Maar ik zie het gewoon goed functioneren. En ik denk dat we een soort ruggengraat nodig hebben in dat proces. Inderdaad, politiek neutraal. Althans, dat is ze nu wel, denk ik. Maar ik weet niet wie haar zo'n straks weer op gaat volgen. Um, um, dus, dus, dus ik denk wel dat we die discussie moeten blijven voeren. Maar we moeten hem ook durven te parkeren. Want ik hoor nu al jarenlang die discussie. Ik word er een beetje moe van. Gaan jullie straks uh, live luisteren naar die troonreden? Absoluut. Ik vind het belangrijk om. Ik ga niet uh, alles mee krijgen, denk ik. Ik las dat Jan-Kees de Jager uh, had er zin in schreef hij op Twitter. Ja. Jammer dan wel weer dat Hans Laroes, oud-hoofdredacteur van de NOS, daar de opmerking bij wil plaatsen. Van ja, het zou toch ook, zo ook wel raar zijn als de minister van Financiën er niet uh, uh, klaar voor is. Terwijl hij volgens mij hè, de ministers een menselijke gezicht laat zien. Ik ga zeker luisteren. Ik vind het Heel goed. Nee, ik ga zo meteen het laboratorium weer in. Promotieonderzoek, dat uh, heeft even voorrang. Maar dan kan ik je hoor je toch het vanavond, of niet? wel. Ja, bij ons, nee. bij ons staat. Uh, Dan iets ben je te snel aan... afgeleid. Ja, ja, nee. Er komen een fout. Ik zie het vanavond wel. Ik denk dat dat voor de meerderheid van werk in Nederland geldt. Ik op de achtergrond aan, Wetenschappelijk onverantwoord, natuurlijk. Mag ik jullie uh, danken, Rosanne en uh, um, Danny, voor dit gesprek? Zij is 27, hij is 24. Zij nog drie jaar en hij nog zes jaar. Dan zijn ze belegen. Tijdgeest. Simone Wijmans blogt in deze rubriek over sociale media en internet presentator van de nieuwe talkshow Gesprek op 2. Paul Rozemuller vertelt straks in de webwereld van... onder meer over zijn twitterende oud-collega's op het Binnenhof. Eerst eerste hulp bieden door middel van een smartphone. Meneer? Ja? Wat zou u doen als er zomer iemand neerviel? Als er zomer oprapt... Ik denk dat ik zo snel mogelijk een alarmnummer zou bellen of iemand om hulp vragen of iets. Ik denk ik ga reanimeren of zo, maar dat kan ik dus niet. Dus dat realiseer ik me nu. Dat kan ik dus niet. Een fragment van een filmpje gemaakt voor de lancering van een nieuwe smartphone-applicatie van het Rode Kruis, de EHBO-app. Want het gros van de Nederlanders heeft geen idee hoe je eerst hulp moet verlenen, vertelt Rode Kruis-woordvoerder Hanna Emmering. Nou, uit eerder onderzoek van ons blijkt dat eigenlijk maar 3% van alle Nederlanders beschikt over aantoonbare eerste hulpkennis. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Duitsland of Oostenrijk, waar het ligt op 80-90%, is dat gewoon echt heel laag. Nou, de app is het idee achter de EHWO-app is dat we uh, zoveel mogelijk mensen in Nederland eigenlijk op een hele makkelijke manier basiskennis van eerste hulp uh, voor hen toegankelijk willen maken. En met zo'n iPhone-app, en Android overigens ook, en voor andere telefoons... heb je die kennis gewoon altijd bij je op zak. Op de gratis rhbo app vind je instructies wat te doen in 54 gevallen van nood. Van verslikking, brandwonden tot bewusteloosheid. De app klinkt als een prima initiatief. Toch lijkt het moeilijk voor te stellen dat mensen in geval van nood... rustig even hun app bekijken om door te lezen wat ze moeten doen. Nou, we hopen natuurlijk dat mensen dat echt gaan doen... waarbij je natuurlijk ook moet uh, realiseren dat um, die app het je ook in staat stelt... om bijvoorbeeld in de trein of als je een keer een uurtje vrij hebt... Rustig de instructies door te lezen. We zien dat heel veel mensen de barrière om bijvoorbeeld een meerdaagse cursus te doen, dat die heel groot is. Mensen willen wel, maar uh, nou, maken andere keuzes in tijd. Uh, Zo'n app, uh, echt in geval van acute nood, geeft je bijvoorbeeld ook uh, de GPS-informatie van waar is de dichtstbijzijnde eerste hulppost? Waar is de dichtstbijzijnde ziekenhuis? En bij hele drastische gevallen, dus in dat als iemand bijvoorbeeld een beroerte krijgt... Ik voorstel dat het gewoon vooral belangrijk is dat je met één druk op de knop meteen weet waar je naartoe moet om, uh, om de hulp te vragen van de officiële hulpdiensten. Tijdgeest. De Webwereld van Paul Rozenmuller. Ik zit net op Twitter en hoop via deze uitzending meer dan 100 volgers te hebben, het Prozenmoller. En ik denk dat ik ongeveer. Nou, een uurtje of twee gemiddeld per dag online ben. Ik zag u laatst uh, geïrriteerd twitteren over het feit dat u werd benaderd... over de hele kwestie rond Mariko Peters. Nou, dat is nou grappig dat je dat gezien hebt. Want dat was nou voor het eerst... Uh, het, was niet zo, het was niet helemaal niet geïrriteerd. Maar ja, zo het kwam wel, het wel een beetje over. Ja, nou, dat was dan goed gespeeld. Want uh, ik dacht, laat ik nou eens een keer een tweet versturen... die gaat over iets waar iedereen mij altijd over belt. Dus ik dacht, nou, dan doe ik dat een keertje. Ik was inderdaad een aantal keren overigens, natuurlijk ook al in de zomer gebeld, over wat je daar dan van vindt. En dan leg ik met uh, een glimlach aan de telefoon uit dat ik me al jaren niet meer met dat soort dingen bemoei en dus nu ook niet. Uh, en, maar toen dacht ik, nou, laat ik eens een keer zo'n tweet versturen. Uh, waarom pff, waarom uh, belt iedereen mij over deze zaak? Nou ja, grapje. En wat vindt u in algemene zin over Twitter en de politici? Want je ziet steeds vaker dat het debat op Twitter wordt gevoerd. Uh, Geert Wilders die is daar op zich goed in, dat hij uh, eigenlijk de telefoon niet opneemt, maar dat hij gewoon een tweet verstuurt. En dat is eigenlijk een, een persbericht van 140 tekens, en dat neemt dan iedereen over. Dat is natuurlijk wel heel handig. Geen weerwoord, geen kritische vraag terug. Je ziet hem nergens in de media, je ziet hem nergens live op radio. Maar wat vindt u daarvan? In mijn vak zou ik liever willen dat ik ook vragen kon stellen en daarop kon reageren. Dus ja, ik vind dat jammer. En vanuit zijn perspectief begrijp ik het wel. Bent u een uh, YouTube-kijker? Af en toe. En meestal wel uh, soms ben je in een bui dat je zin hebt in iets grappigs of leuks. En dan uh, of je bent met vrienden, of ik ben met mijn ploeg, televisieploeg, op pad nou, is iets avonds te eten. En uh, ja, dan laat je elkaar natuurlijk wel eens, uh, uh, YouTube filmpjes zien die je, die je dan leuk vindt. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren. De The fun theory is uh, in Stockholm. Uh, dat is, uh, als je de metro uitkomt in Stockholm... dan heb je, en dat ken je wel van elke metro... dan heb je aan de ene kant heb je de roltrap... en aan de andere kant heb je de gewone trap. En, uh, het gros van de mensen neemt dan de roltrap. En daar hebben ze iets grappigs bedacht... om de mensen meer met de trap te laten gaan. Dus meer te laten bewegen. Uh, en wat hebben ze gedaan? Ze hebben van die traptreden hebben ze een piano gemaakt. Dus de een is uh, wit, de ander is een stukje zwart. En zo gaat dat zo door helemaal naar boven. En niet alleen dat hebben ze gedaan, maar het ziet er niet uit als een piano... maar het klinkt ook als een piano. Dus op het moment dat je de eerste trede aanraakt met je voeten... en je zet daar dus je, je schoenen op... dan, geeft die, dan klinkt hij als een noot op de piano. En als je dan op het filmpje kijkt... Dan zie je ook dat het geleid heeft tot 66% meer mensen... die de trap nemen in plaats van de roltrap. Ik heb het echt wel opgeslagen. En er komt absoluut een keer een moment dat ik tegen de goede aanloop... en zeg, dat zou je moeten maken in de metro van Rotterdam of Amsterdam. Laten we in de grote steden beginnen. Want daar is dit probleem van gebrek aan vitaliteit... en gebrek aan beweging en overgewicht en obesitas is natuurlijk groter. En bovendien, ja, daar zijn ook metro's. Paul Roosemullen Wilt u alle genoemde links in de rubriek van Simone Wijmans nog eens nalezen... dan kan dat op de website. Even klikken op het kopje tijdgeest. Hij zit al zo'n twintig jaar in het vak. Deze kan singer-songwriter Ron Sexsmith. Openingsnummer van zijn meest recente album... Long Player Late Bloomer. Get In Line. <middels>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 tot al bij een drie jaar geen uh, cd ben gemaakt. En in maart van dit jaar kwam die uit, Long Player Late Bloomer, Ron Saksmith, met het nummer Get In Line. De er bestaan al sinds 1986 de wubbo Okkelsprijs. Dat is een prijs van de gemeente Groningen voor mensen en instellingen die een bijzondere prestatie leveren op het gebied van natuurwetenschappen en techniek. Maar oud-ruimtevaarder en duurzaamheidsprofeet Wubble okkels wil zijn naam niet langer aan die prijs verbinden. Ik heb hem aan de telefoon, meneer Okkels. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U wil niet met die prijs geassocieerd worden... omdat de organisatie Energy Valley zitting heeft... in het bestuur van de stichting Wubbel-Okkels-Prijs. Wat heeft u tegen die organisatie? Nou ja, eigenlijk is het uh, steeds verder uit elkaar gelopen. Uh, in het begin uh, heel weinig. Energy Valley was, uh, die positioneerde zich heel duidelijk als iemand die voor duurzaam is... Uh, maar steeds duidelijker wordt dat Energy Valley een, een, een soort ombrelle is, een paraplu voor, uh, voor alle energieactiviteiten uh, in, uh, in het noorden en in, in het bijzonder in, in, in Groningen rond de Eemshaven. De foute ja. energie dus eigenlijk in uw ogen. Ja, precies. En, en voordat je het weet ontstaat er een soort, ja, zoals je dat de modern noemt, greenwashing. Waarbij uh, het grote vermogen en de grote investeringen en de grote hoeveelheden energie die allemaal fossiel zijn, als het ware een groen kleurtje krijgen omdat je zoveel duurzaam doet. Nou vind ik zelf dat er best heel veel uh, ja, goede, duurzame dingen worden gedaan door Energy Valley. Maar ik vind het uh, eigenlijk een beetje onverteerbaar dat uh, via Energy Valley die kolencentrale nu ook een beetje aan die we wordt verbonden. Maar die prijs die staat toch los van duurzame energie? Want vorig jaar was iemand hier een innovatieve inhelen voor astmapatiënten bedacht. En het jaar Precies. daarvoor was het geloof ik een bijzondere ooglens. Nee, je hebt helemaal gelijk. Uh, dat uh, die duurzaamheid is niet, een, uh, hoeft niet per se een eis te zijn, maar het omgekeerde geldt wel. Kijk, als ik als persoon uh, voor duurzaamheid sta en een, uh, een, uh, een nieuwe uh, of, of de sponsor en de voorzitter van zo'n uh, stichting uh, duidelijk verbonden is aan, aan, uh, nou ja, aan, aan veel investeringen die fossiel zijn in, in het noorden van Groningen, ja, en ik ben daar tegen. Ja, hoe moet je dat dan rijmen? Nou, ik heb er ook een gesprek gehad met de burgemeester van Groningen, Peter uh, Reewinkel. En die zegt ook van ja, ik, ik begrijp dat helemaal. Dat je gewoon toch wel graag wil dat een uh, stichting die jouw naam draagt... dat die ook dat uitstraalt wat jij uitstraalt. Zat dat, hij niet mee die... in zijn maag, Peter Reewinkel, de burgemeester? Nou, hij vindt het niet leuk. Dat heeft hij ook gezegd. Ik bedoel, het is niet prettig natuurlijk. Het is altijd vervelend als er ergens een, een, een conflict gaat ontstaan. Aan de andere kant ben ik wel zo van nou ja, leg dat conflict gewoon neer. Uh, praat daarover en kijk of daar oplossingen voor zijn. En welke oplossing plaats. zou het kunnen zijn bijvoorbeeld, meneer Ockels? Nou, ik heb zelf een, een voorstel gedaan om, om Energy Valley te verdelen in twee takken. Eén tak Energy Valley duurzaam en de andere tak, zodat je niet door die verwevenheid... Energy Valley fossiel, deelt. die mag dat niet meedoen. Die zou ik liever niet willen hebben dan, nee. Dan, maar daar kan ik ook duidelijk dan over zijn. En dan is het ook heel duidelijk over welke partij praat je. Maar dan is er een directeur die als, die, die, die als voorzitter optreedt van die stichting... en uh, die is dan directeur van twee verschillende Energy Valleys. Dan heb je toch hetzelfde probleem? Dat weet ik niet. Het uh, is ook maar helemaal de vraag of je dan uh, één directeur wil hebben. Misschien wil je dan gewoon twee directeuren hebben. Maar dat kost je... geld. Ja, maar Energy Valley krijgt gewoon geld ervoor. En je kan mij niet wijsmaken dat vanuit de fossiele brandstof... Uh, de belangen die zijn zo vreselijk groot... Dan die zijn echt groot genoeg om een om directeur te betalen... Nou werd er in 2003 op uw verzoek ook een, een, een junior. We hebben ook als prijs ingesteld. Ja. En dan gaat het om scholieren met innovatieve ideeën... die wel degelijk met duurzaamheid te maken hebben natuurlijk. Ja. En dat wilt u toch niet opgeven, met dit akkifietje of wel? Nou kijk, ik draai het om. Natuurlijk geef ik dat niet op. Uh, en ik ga gewoon, als, als, als dit op een conflict uitloopt... en daarom dit bijvoorbeeld stuk zou gaan... dan zet ik gewoon wat anders op. Uh, die scholen laat ik niet in de steek. En, en ook die, uh, die prijswinnaars tot nu toe, die laat ik ook niet in de steek. Het is ook natuurlijk te gek te verwoorden dat een klein clubje wat een prijs beherst, zo'n stichting, dat die nu ineens in zo'n politiek groot ding terecht zou moeten komen. Ik zeg ook van, waarom hou het gewoon niet zuiver? Daarvoor is het niet... Kijk, hele grote dingen hebben altijd hele grote belangen. En dan moet je soms uh, compromissen sluiten. Maar in dit geval, ja, ik wil het helemaal niet. Het is helemaal niet zo groot. En, en laten we het dus gewoon maar zuiver houden. En als Energy Valley niet wil sponsoren, ik heb al sponsors op een rijtje die, mij, die het aanbieden om dan die sponsoring over te nemen. Dus ook dat is niet het probleem. Dus te hopen dat Energy Valley nu vandaag weer opnieuw geluisterd heeft naar dit gesprek eh, tussen u en ik. Ja. En dat ze daaruit hun consequenties trekken en afzien van de stichting Wimbo Okkelsprijs. Dan kan die prijs gewoon doorgaan. Mag ik u veel succes wensen, meneer Okkels? Ja hoor, dankjewel. U heeft nog te goed van mij de wereld ontvangen. U, dus, de luisteraar, niet uh, ons Nou, alhoewel, als hij meeluistert, uh, mag hij... Nou. De wereldontvanger in een neutrale verpakking, dat wel. Over 60 jaar verzendhuis van ditjes en datjes voor de nacht. En het Joop-debat gaat vandaag over dwaalgasten. Geven we ze asiel of sturen we ze terug? Waar ken ik die discussie ook weer van? Nu de hoofdpunten van het nieuws met Liesel de Toomense. Radio 1, het NOS-journaal. In de Japanse stad Nagoya worden vanwege een orkaan... meer dan een miljoen mensen geëvacueerd. De orkaan Roke brengt veel neerslag mee. Meteorologen waarschuwen voor overstromingen en aardverschuivingen. De Japanners komen nog bij van de orkaan Talas... die eerder deze maand over het land trok. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven. Bij een explosie in het centrum van Ankara zijn zeker twee doden gevallen. Volgens Turkse media ontplofte een busje bij een overheidsgebouw... waarna meerdere voertuigen in brand vlogen. Bronnen bij de politie zeggen dat het een bomaanslag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 En het centrum van Den Haag stroomt vol met Prinsjesdagtoeristen. Zowel bij Paleis Noordeinde als langs de route staan steeds meer mensen. Over anderhalf uur vertrekt de gouden koets met koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima vanaf Noordeinde naar de Ridderzaal. En daar zal de koningin de troonrede voorlezen. En dat is nieuws op dit moment. WD-verkeersinformatie. De, de A27 Utrecht richting Breda is dicht tussen Oosterhout en Oosterhout-Zuid. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een aanrijding. Inmiddels staat er vanaf knopend Hoijpolder 6 kilometer file. Verkeer richting Breda kan het beste de borde Rotterdam volgen... via de A15 en de A16. Vara. Radio 1. De Met Felix Meurders. U hoort die klok lopen en dat geeft mij vier minuten om te praten over iets nieuws. De Rutte-norm. Bestuurders van publieke instellingen zoals ziekenhuizen, universiteiten en woningbouwverenigingen mogen niet meer verdienen dan premier Rutte, vindt de ChristenUnie. En dat is 145.000 euro. Fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie is aan de telefoon. Meneer Slob, goedemorgen. Bestuurders mogen nu nog 30% meer verdienen dan uh, premier Rutte... en destijds uh, de Balkenende-norm. Die norm ligt op 188.000. U wilt terug naar 145.000. Waarom? Ja, wij stellen twee dingen voor. Eén, uh, laten we de, de benaming Balkenende-norm... laten we die nu maar vervangen door Ruttenorm. norm uh, Balkenende is niet meer actief in de actieve politiek. en Rutte is nu uh, verantwoordelijk voor, voor dit soort uh, zaken... En dat biedt ook gelijk de mogelijkheid om toch een weeffoutje uh, goed te maken. Uh, want het was altijd ook al erg lastig voor de heer Balken en nu ook al denk ik voor de heer Rutte. Dat dan, je praat over zo'n norm en dan wordt gepretendeerd dat het hetzelfde bedrag is wat de minister-president verdient. Maar er zit nog eens een keer 30 procent, uh, extra uh, bovenop. En zeker in deze tijd, waarin we toch met elkaar uh, moeten zoeken... naar uh, bezuinigingsmogelijkheden, vinden wij het niet meer dan reëel... om dat nu gewoon ook weer recht te gaan trekken. Gewoon 100 procent, de norm van de minister-president. 144.500 euro. Is dat inclusief pensioenpremie? Pensioenen komen, dat was ook in de oude situatie zo. Die komen er allemaal nog bij. Uh, dus sowieso zit er nou altijd nogal wat gek in. En is dat inclusief uh, vakantiegeld en uh, kerstbonus? Uh, dat zit er wel allemaal uh, bij. Uh, maar de pensioenen en dergelijke, en soms heeft men nog een bepaalde toelage. Uh, uh, die komt, dat komt er nog boven. een auto met chauffeur, chauffeur, is dat, dat, dat een secundaire arbeidsvoorwaarde? Mag dat, een auto met chauffeur? Uh, nou, wij vinden dat je terug moet. Maar uh, uh, naar de 100% uh, norm, dat levert overigens de schatkist uh, 20 miljoen uh, euro op. En dat is geld wat we heel hard kunnen dat gebruiken. Dat snap of, ik, maar ik vraag je auto met chauffeur. Mag die, mag die wel of mag die niet voor dit soort, uh, dat soort bestuurders? afhangen hoe men dat ook in het bedrijf uh, geregeld heeft. Soms heeft men daar weer andere financieringsmiddelen uh, voor, maar het, het kale salaris uh, uh, als men uh, gelijk gekoppeld wordt aan uh, de norm van de minister-president uh, dat wordt gewoon 100%. En, dat en het, wachtgeld, Slob, het wachtgeld meneer Slob, het wachtgeld ik herhaal, het wachtgeld meneer Slop. Wachtgeld is natuurlijk een andere situatie. Uh, vaak wordt uh, wachtgeld gebaseerd op het salaris uh, wat iemand verdient. Dus dat betekent dus dat als dat een bepaald percentage van het salaris is... en we gaan het salaris nu verlagen, dat dus ook het wachtgeld omlaag zal gaan. Ja, maar voor uh, premiers en ministers en kamerleden gaat het wachtgeld maar door, hè? Nou, daar is in het afgelopen jaar uh, zijn daar ook wijzigingen in uh, doorgevoerd. Mm -hmm. Dat zal in ongetwijfeld niet uh, ontgaan zijn, maar in het bedrijfsleven. En bij de publieke sector gelden daar ook weer andere regels voor. Dus die regelgeving uh, is nooit uh, gelijk getrokken. En daar gaat dus ook nu dit voorstel niet over. De ChristenUnie heeft jarenlang meegeregeerd in uh, kabinet de Balken. En, en toen ging u akkoord met die 188.000. U hebben we toen nooit gehoord over die maximaal 145.000. Nou, dan is u toch wel wat ontgaan. Want we hebben het een aantal keren aan de orde gesteld. Uh, ook vorig jaar heb ik er nog aan voor uh, gevraagd. En nu ook 145.000 toe? Uh, wel om het re recht te gaan trekken... ...met betrekking tot wat, uh, wat reëel is. Omdat het ook erg ongemakkelijk was... Voor ja, die maar is het nooit het bedrag genoemd, hè? Van uh, 145.000 is nooit genoemd. Nee, want dat bedrag uh, is gerelateerd... Aan, uh, ...aan ook het bedrag wat voor het komende jaar... In de, ...in de boeken staat. Dus dat lag vorig jaar ook nog ietsje uh, minder. Uh, maar dit is een, een, een tijd waarin wij... ...met elkaar de broek erin moeten aantrekken. En dit is een ongetwijfeld de mogelijkheid... ...om daar ook... Uh, een bijdrage aan te leveren. Heel benieuwd of die rotenorm wordt ingevoerd. Wat denkt u zelf? Nee, hè? Ik heb goede hoop. Uh, we gaan in ieder geval een poging doen. En ik hoop op steun vanuit de Kamer waar de hoge topsalarissen... en ook de bonussen uh, gelukkig steeds meer partijen door in het oog is. Zeker in deze tijd van grote crisis. Meneer Slop, de Zoomer is gegaan. Mag ik u danken? U bent voorman van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Dank u wel. Vara. De gids .fm. De Wereldontvanger. Je gaat vandaag naar Duitsland. Ja, nou, eigenlijk naar Beate Oerze. Je hebt het net al aangekondigd. Had je er al eerder van gehoord? Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Het is een bedrijf volgens mij met shops en dat soort zaken. Ja, precies. Nou, het is zelfs een, een heel imperium, kan ik wel zeggen. Met een paar honderd shops in heel Europa. In Nederland bekend van, van Christine Le Duc. En ook postorteraar Pabo. Hoor je die ook bij dat concern? Ja, die zijn in, in 2003 zijn ze overgenomen. Dat zijn wel van oorsprong Nederlandse bedrijven. hoor. Maar die horen daar nu bij, bij uh, Beate Oezen. Maar ik ga eventjes terug naar de oorsprong. Want dat imperium begon 60 jaar geleden. Heel klein, met een verzendhuisje in het West-Duitse Flensburg. En dat was het was de eerste zaak van Beate Oezen. In de tijd een revolutionair concept. Zij verzond via de post... Anonieme pakketjes met erin condooms en boeken over nou, relaties en seksualiteit. Dat was 1951, toen er een deken van taboes over Duitsland lag. Selbstverständlich liepte man, en selbstverständlich hatte man geschlechtsverkeer. Maar man sprach niet daarover. Dat wurde alles so im geheim, so unter de tischkante, afgehandeld. Ja, Beate Oeze vertelt zelf even over de jaren 50. Natuurlijk, mensen hadden elkaar lief. Er was geslachtsverkeer, maar men sprak er niet over. Dat gebeurde allemaal in het geniep. Onder de tafelrand. Nou, je zou kunnen zeggen dat deze dame dat taboe in Duitsland zo'n beetje eigenhandig heeft doorbroken. En hoe kwamen ze er dus bij om met een handeltje te beginnen dan? Ja, daarvoor moet ik nog eventjes uh, nog verder terug naar 1947. Toen uh, de, de Tweede Wereldoorlog was net afgelopen. Duitsland lag helemaal in puin. En vooral de wederopbouw die kwam op de schouders van die vrouwen terecht. Nou, die, uh, die, die moesten in, aan die, in die zware periode wel aan iets anders denken dan, uh, dan kinderen krijgen. Maar ja, uh, wel seks en geen kinderen. Dat was een probleem. want uh, in het Duitsland waren condooms nauwelijks te krijgen. Dat had nog te maken met een, een natieverbod op condooms tijdens de oorlog. Uh, en de, de pil bestond ook nog niet. Nou, in die tijd ging Beate Oeze langs de deuren. Uh, ze verkocht speelgoed en andere spulletjes. En daarbij kwam ze veel vrouwen tegen die bang waren... om ongewenst zwanger te worden. En vrouwen ook die er heel vreemde ideeën op nahielden... om geen kinderen te, te hoeven krijgen. En dat is te zien in de nieuwe speelfilm Das Recht auf Liebe... over het leven van Beate Oeze. Eenvoudig die treppen runterspringen, immer wieder. Mijn tante Leni had het genauso weggemaakt. De ja, treppensprong führt zu een inneren verletzing. Also, is geen goede idee. Waarom weten ze dat? Waarom dat niet? In die scène uit, uit deze film staan twee jonge vrouwen bovenaan de trap. Eentje staat echt te beven. Daar, die heeft duidelijk een, een probleem. En dan zegt die andere: "Ja, je kunt van de trap springen. Mijn vrouw heeft." het ook zo weggemaakt. Nou, Beate, die komt net zelf die trap opgelopen, die hoort dat zo aan. Die bemoeit zich ermee hè, van de trapspringen. Dat leidt tot inwendig letsel. Weten jullie dat niet? Vraagt zij zich af. Nou, die onwetendheid hè, bij, die, bij die jonge vrouwen... bracht Beate Oezo op het lumineuze idee... om per post seksuele voorlichtingsbrochures te gaan versturen. Dus van kinderspeelgoed tot seksuele voorlichting. Maar met welke autoriteit kon Beate Oezer dan seksuele voorlichting geven? Nou, die, die autoriteit, die, die had ze niet. Uh, maar uh, wat ze wel mee had, was haar, uh, uh, dat was haar opvoeding. Want haar moeder was huisarts geweest. En ja, haar moeder had haar kinderen altijd heel vrij en open opgevoed... en over seksualiteit verteld. En daardoor wist Beate Oezer van... Nou, periodieke onthouding, zoals de knaus ogino methode Op basis daarvan schreef ze een advies van zeven kantjes... inclusief een tabel waarmee vrouwen hun minst vruchtbare periode... konden uitrekenen, en dit noemden ze pamflet X. En was er veel vraag naar? Nou, dat liep storm. En dat was binnen de kortste keren had ze honderden van die pamfletten verzonden, tot haar eigen verbazing. Uh, en in de film Das Recht auf Liebe zit ze met haar man op een zolderkamertje een tussen een stapel post. Want er zijn namelijk heel veel vrouwen die haar terugschrijven met vragen als of een baby uit je navel wordt geboren en word je zwanger van zoenen. Nou, dus het was duidelijk, er was heel veel behoefte aan meer informatie. Die leute bestellen. Niet nur dat. Die zijn neugierig. Die, die stellen vragen. Lies dat mal. Ik, ik werd in allen schrijven. Ha. Allen. Ja, allen, jedem. Du, die leute brauchen iemand om te reden. Dat kan ik toch zijn. Ze hebben iemand nodig om mee te praten. Dat kan ik toch zijn, zegt de actrice die Beate speelt in deze film. Nou, Beate Oeze die vond het een soort van roeping om die voorlichting te geven. In 1947, in dat jaar, bestelde 32 32.000 vrouwen, pamflet. X. En Beate die verstuurde ook andere brochures. Bijvoorbeeld niet Hen Kruger Stimmt was nicht. Over mannelijke impotentie. Uh, nou, het liep storm. En Beate begon in 1951 dus haar verzendhuis. Daarna kwam de postorde In 1962 openende zij de eerste seksshop ter wereld. Al heette die toen nog Winkel voor Huwelijkshygiëne. Winkel voor Huwelijkshygiëne. <laughs> Mooie naam. Ging het doorbreken van die seksuele taboe zonder slag of stoot? Nou, niet helemaal. Tijdens, die, tijdens haar seksuele opmars kreeg ze meer dan 2000 rechtszaken aan haar broek. En ze moest zich keer op keer verdedigen tegen het aanmoedigen van ontucht, zoals dat toen heette. En voor de rechtbank werd ze ook wel eens opgewacht door Duitsers, die vonden dat zij zich bezighield met allerlei smerige zaakjes En dan werd ze bekogeld met rot fruit. Maar Beate Oerzen delfde maar één keer voor de rechter het onderspit, en dat was omdat ze in haar seksbioscoop bier verkocht onder de minimumprijs. Nou, uiteindelijk bouwden ze ja, haar zaakje uit tot het grootste seksimperium van Europa... en werd zij de first lady of German sex. En hoe kwam dat? Was ze zo'n goede zakenvrouw? Was ze keihard? Ja, voor alles was ze een, was een, goede, een goede zakenvrouw. En wat ze heel slim deed, was zich profileren in haar catalogie... als, ja, als de gelukkige echtgenote en uh, de, de zorgzame moeder met, met vier kinderen. Dat gezin stond centraal. En ja, zij verstopte zich ook niet achter een of andere vreemde schuilnaam. Nee, zij was... Beate Oeze en, en zo verkocht ze zich ook. Ja, en die openheid die schijnt haar een beslissende voorsprong... te hebben gegeven op de concurrentie. Nou, tien jaar geleden is ze overleden... als, als rijkste en meest succesvolle zakenvrouw van Duitsland. Maar met het imperium Beate Oeze gaat het de laatste jaren... Ja, de laatste jaren voornamelijk bergafwaarts. Want seksspeeltjes en porno-DVD's zijn minder in trek. En de aandelen op de beurs zijn niks meer waard. De ene na de andere op wordt gesloten. En die film waar je het over had, draait hij al? Die film, Recht of Liebe, die wordt over een paar weken uitgezonden op de Duitse tv-zender, ZDF. Dankjewel, Willem Frank Tenho. Gaat tot vrijdag. De gids.fm. Hier aan tafel zit ook internationalist en chef van de discussiesite Joop.nl. Francisco van Jolen. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen. Ontwikkelingen van Wikileaks hebben we het steeds over als jij hier bent. Ja. Hoe staat het ermee? Nou, we hebben iets wat uh, toch al een beetje een, uh, een discussie kan gaan worden. Namelijk, um, Al Jazeera komt ook voor in de Wikileaks documenten. Maar zoals je weet is er vaak wat te doen over Al Jazeera. Of ze nou wel objectief zijn ja of nee. Ze worden vaak ervan beschuldigd uh, Al-Qaeda te steunen. Of in ieder geval de video's van Bin Laden zomaar uit te zenden. is dus in het Westen veel kritiek op Al-Qaeda. Nou, het kan nu wel eens omgekeerd worden. Namelijk, uh, uit de WikiLeaks documenten blijkt dat uh, Al Jazeera inderdaad onder invloed staat van een buitenlandse regering. Maar de Amerikaanse... Dat wil zeggen dat de Amerikaanse regering met enige regelmaat bij hun klaagt. Ze hebben regelmatig overleg. En uh, spreekt over dingen die verwijderd moeten worden. Bijvoorbeeld van de website. Dat zijn uh, verslagen die hun toch niet bevallen. Of een toon die ze niet bevalt. Of... En dat ze daar in een aantal gevallen ook gewoon in meegaan. Dus... Uh... Dan vraag... blijkt die berichten. Dat blijkt uit die ambtsberichten. Ja. Dat blijkt uit die Amtsberichten, ja. Dat melden die Amtsberichten dat er regelmatig overleg is. En dat er af en toe de Amerikanen klagen dat afspraken, afspraken niet nagekomen worden. Dus uh, dit uh, muisje kan nog wel eens een staatje krijgen. Voor, uh, vooral, want uh, wie, wie uh, maakt er enthousiast berichten over, natuurlijk, dat er iets aan de hand is? Dat is uh, Press TV, de Iraanse zender die uh, veel te duur heeft van uh, Al Jazeera. Tijd voor het te wat. Francisco, welke discussie heb je vandaag aangedragen? Ja, um, over verdwaalde dieren. Je moet eens denken, uh, niet het hondje wat in het bos rondloopt... maar bijvoorbeeld Happy Feet, de pingwin en de orca Morgan. Er worden duizenden euro's besteed aan het oplappen van deze dieren. En dat is nog maar het begin. Want moet de jonge orca Morgan nu terug naar zee? En waar dan? En heeft hij daar dan, of zij, het is een vrouwtje, daar nog overlevingskansen? Marine een ornitoloog. Dubbele woordwaarde. Kees Kamphuizen vindt dat we verdwaalde dieren gewoon met rust moeten laten... en in rust moeten laten sterven. Ondertussen is er al een orca-coalitie opgericht... die zelfs procedeert om morgen haar vrijheid terug te geven. Wietse van der Werf van de orca-coalitie. Uh, goedemorgen. Uh, wat Hoi. wilt u bereiken? Wat wij willen bereiken is dat alle mogelijke opties... Uh, om orca morgen terug naar de natuur uit te zetten... goed worden onderzocht. En dat ze in die zin uh, een kans krijgt om terug te keren naar, uh, naar, naar haar familie. Vrijheid en ze eigenlijk voor haar. Ja. En wat doet u allemaal om dat voor elkaar te krijgen? Dat uh, is van het lobbywerk in uh, Den Haag uh, tot uh, het juridisch procederen... Te, tot het echt uh, praktisch voorbereiden en geld inzamelen voor de uitzetting uh, zelf. Kees Kamphuizen is aan de telefoon vanaf uh, Tessel. Dit gaat u dus allemaal veel te ver, meneer Kamphuizen. Nou ja, iedereen is een bereid, zou ik bijna zeggen. Maar uh, het is een, normaal een tamelijk kostbare onderneming om zijn orga terug te brengen. En ik denk niet dat hij dat uh, terugbrengen zal leiden tot een langer leven van Morgan. Kees Kamphuizen, u schreef eerder hierover... het lijkt wel alsof allerlei diersoorten het zonder menselijke hulp niet redden. Prachtige, krachtige dieren krijgen iets zieligs. U vindt de emotie overheersen in plaats van de ratio? Ja, dat vind ik niet alleen. Dat kan je natuurlijk duidelijk zien in de media. En bovendien zijn, zijn, er worden er vreemde keuzes gemaakt in deze. Als er ergens een jonge makreel aanspoelt... dan zal er nooit een makreelcoalitie ontstaan. Bij jonge bruinvissen worden er al meer mensen ongerust. En als het grotere zeesoldieren zijn, dan moeten we ineens allerlei dingen doen. Het gaat helemaal voorbij aan natuurlijke processen. Bijna niemand realiseert zich meer dat jonge dieren, in welke soorten ook, bijna per definitie doodgaan. Die worden niet volwassen. Dat is een normaal proces. Wij mensen hebben het inmiddels zover gebracht dat de mensen kinderen blijven leven. Dat zal ik verder niks van zeggen. Maar in het natuurlijke leven is dat geen gewone zaak. Ja, um... Kijk, we hebben in, in, in wereldwijd internationaal natuurlijk allerlei afspraken gemaakt over het beschermen van, van wilde diersoorten. En ook de orka heeft de hoogste bescherming uh, die er mogelijk is. Dus uh, we hebben in die zin gewoon een inspanningsplicht juridisch gezien. En ook gewoon moreel gezien. Als er mogelijkheden zijn om, ja, om een dier op te vangen en terug te plaatsen in natuur, dan moet je dat doen. Dat moet je dat doen. Maar dat is een kostbare onderneming en ik denk nogmaals dat die weinig zin heeft in dit geval. Meneer Kamphuizen, maar dat is niet alleen een, een morele plicht, maar ook een juridische plicht. Nou, die, die, die juridische regelarij is allerminst duidelijk in deze. Daar zijn spannende studies naar gedaan. Onder andere dankzij de Ookie Coalitie, die wat juristen op dat spoor hebben gezet. Het is een, een netwerk van wetten en regelgevingen waarin je net de conclusie kunt trekken die jij zelf wilt. Je kan gewoon een conclusie trekken en dan ga je ermee aan de haal. Dat kan allemaal, ja. Kijk, ik, ben, ik ben niet zozeer geïnteresseerd in deze, deze orka Morgan of in die Penguin Happy Feet. Ik wil dit soort stralingen vinden voortdurend plaats. Wij zwaaien in Nederland ook voortdurend met zielige zeehonden. En er zijn mensen die denken dat we daarmee de mensen dichter bij de natuur krijgen. Ik denk dat het omgekeerde bereikt wordt. Dat we de, de, het hele fenomeen natuur infantiliseren. Dat we met baby's zwaaien en dat we niet to, to the point komen en zeggen waar het werkelijk om gaat. En het gaat om het voortdurend afbreken van de natuurlijke omgeving. Daar gaan we al vrolijk mee door. Ja, dat ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Want natuurlijk waar het uiteindelijk om gaat is het feit dat menselijke activiteit enorm... Uh, enorme schade toebrengt aan de, de habitat, aan de leefomgeving van deze dieren. Ik denk juist dat op het moment dat een orka aanspant, aanspoelt. Dat het juist een mogelijkheid is om ook als overheid en ook als dolfinarium desnoods. Dat we de mogelijkheid hebben om daar mensen bij te betrekken. Daar media bij te betrekken. En te zorgen dat je, dat je goed kan doen. En ik denk toch, ja, ik bedoel, niemand ziet orka's in het wild. Dus ik denk ook dat het voor heel veel van het publiek en, en normale mensen. Dat het gewoon best wel moeilijk is om dichter bij deze dieren te komen. Meneer dus in die zin zou het een, een goede mogelijkheid zijn. Een nobel streven toch of niet? Ja, er zijn een heleboel stukken tekst en ik net hoor die, uh, die mij naar haar over dus staan. Niemand ziet orka's in het wild. Er zijn zat orka's te zien in het wild. Maar orka's in Nederland komen niet voor, dus daar zit mensen niet mee. Zo is dat zeker. Ik vind het zeker geen overheidstaak om een uh, verwezen orka in Nederlandse wateren op te lappen en terug te sturen. Als Orka Morgan coalitie dat graag wil doen, moeten ze dat vooral doen. Maar dan hebben ze geen 7000 euro nodig, maar heel wat meer. Ja. Francisco van Jolen, ja, de but, reacties but, op jo.nl. Dieren zijn geen mensen, ze denken niet als mensen... ze voelen niet als mensen, ze ervaren, ze ervaren niet als mensen... maar ze moeten wel als mensen leven en sterven. Behalve dan natuurlijk als het consumptiedieren zijn. Want dan gaan we er weer op een hele andere manier mee om. Nou, ik denk, ik denk iets om heel belangrijk om even duidelijk te maken... is dat in gevangenschap, want dat is namelijk de andere optie... is dat dit dier in gevangenschap blijft. Kijk, in het wild uh, leven vrouwelijke orka's tot 80, soms al 90 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van deze dieren in gevangenschap... dan sterven ze rond hun achtste, negende jaar. Dus ik denk van... Dit dier gaat dood. Dit dier zal in, in een entertainment, in een soort pretpark uh, verblijven. En dan gaat ze vroeg dood. Nou, en dan denken wij van ja, ook al zijn er risico's. Maar dan zijn er ook kansen dat het mogelijk toch goed gaat. Ja, dan, dan moet je een uitzetting proberen. Witser van de Werf zegt het van de Orca-coalitie. Nou spoelt zo'n orca hier aan. Dat is toch normaal gesproken niet dagelijks werk nee. in Nederland. Daar komen ze niet voor, zeg maar de Kamphuizen. Moet je dan meteen gaan redden of moet je er maar van uitgaan? Ah, ja, zielig weliswaar. Maar hij hoort er niet thuis. En hij is uh, kennelijk van zijn familie verwijderd op de een of andere manier. Dus hij moet maar dood. Nou, Terugduwen. Ik denk dat de keuzes zijn... Uh, er zijn natuurlijk verschillende keuzes die er nu zijn. Zoals de situatie nu is. En uh, als de situatie zich voordoet dat zo'n dier aanspoelt. Er, zijn, er kunnen natuurlijk ook verschillende oorzaken zijn waarom die aanspoelt. Nu is, is eigenlijk de keuze gaan we proberen stapsgewijs de dier uit te zetten... met, met steun van allerlei uh, financierders... en ook alle internationale orka deskundigen of gaat het dier naar Loro Park... waar ze gewoon drie keer per dag orcas-shows zal voeren. Ja, dan nou gaat het en, even en dan, over nee, eigen... okay, maar dat, Nee, maar dat, dat, dat is natuurlijk nu de keuze. Dus, uh, in dat die is zin... de keuze die er nu is, maar daarvoor ligt al een keuze. Met Morgan. Ja, Had je ik, moeten ik, helpen? Ik, ik ben betrokken geweest bij allerlei uh, waffenstranderingen in Australië... ...waarin we dieren succesvol hebben uitgezet en terug de natuur in hebben gebracht. Maar nogmaals, per situatie zal het heel erg verschillen. Meneer Kamphuis, je kan dieren heus wel opvangen en die terugzetten uh, in de natuur succesvol. Nou, dat is maar zeer de vraag. Er, zijn, er worden allerlei dieren teruggeduwd te zee in die aanspoelen. Ik bedoel, er is pas nog een spitsnuitdolfijn teruggeduwd de te zee in met wat een, een... een spitssnuitdolfijn. Ja, niemand weet hier wat het is ongetwijfeld. Uh, ik nog een keer, een spits? spitssnuitdolfijn. Een spitsnuitbolvijn. Ik heb hem. Ja. Zo ook oorgen. veel woordwaardig. Ja, ja dubbel. Teruggeduwd in zijn met drullende motoren. zonder dat de, de redders wisten wat voor een eigenlijk aan het redden waren. Er is kort geleden een juveniele Weet weer heel veel letterwoordwaarden. Teruggeduwd. <laughs> dat was een beetje afhankelijk van zijn moeder die die al lang kwijt was. Is teruggeduwd in de branding. Dat zijn geen reddingsacties. Dat is gewoon je bemoeien met dingen waar je geen verstand van hebt. Daar, heb ik, daar ben ik het mee eens. En dat is een stukje training. en dat is een stukje expertise. En als de Nederlandse overheid naar de internationale inspanningsplicht die ze heeft, haar werk zou doen... dan zou dit ook beter voorbereid zijn, ook voor de toekomst. Wat zou nou rationeel de beste oplossing zijn geweest, meneer Kamphuizen, voor morgen? Op het moment dat hij aanspoelt, wat dan? Kijk, in Nederland kun je een best niet in de branding laten liggen. Als, als Dolvinar in Harderwijk niet had ingegrepen... dan was dan waarschijnlijk dan was, dan was, was de hele tent daar afgebrand in Harderwijk. Dan is iedereen in opstand gekomen. Dus die jongens hebben geen kans. Als hier op Tessel een zeehond op het strand ligt, wat een normaal natuurlijk proces is... dan gaat bij het, het, het natuurcentrum Ecomare tien keer op de telefoon. Er ligt in een zeehand. We moeten wat doen. Dit soort dieren hoef je in de regel helemaal niets aan te doen. En sommigen gaan dan dood. En dat moet je dan maar accepteren. Dat is het punt eigenlijk. Er zijn natuurlijke processen die niet gerespecteerd en gewaardeerd worden. En nu, nu zitten we met een gebakken peren. Nu hebben we een beest dat gezond is. En dat kun je terug in zee zetten. Dan gaat hij daar dood. Je kunt hem terug naar een dolfenariën brengen. Dan gaat hij daar dood. Uiteindelijk gaat het dier gewoon dood. Sneller dan normaal. Misschien. Kijk, um, we hebben natuurlijk als, als mensen hebben we natuurlijk ingegrepen hier. Want we hebben namelijk al het leefgebied van de Orka om aangetast. We hebben ook bij Noorwegen, waar, de, waar, waar orka morgen thuis wordt, hebben we natuurlijk ook in de jaren 87 zijn heel veel orka's gewoon doodgeschoten. Wie zegt er dat orka, ze de, orka, orka morgen in Noorwegen thuis wordt? Dat zeggen alle internationale we, uh, orka kenners ik zou het Dat goed zegt lezen. zelfs ik het Dolphinarium dat ze bij de ik Noorse zou populatie goed hoort. Dat is ook doorlezen in die, uh, die, die, die, die, dat... die wetenschappelijke publicaties. Waarom dan? Omdat er alleen maar gezegd is dat er bepaalde geluiden zijn van Morgan... die min of meer overeenkomen met geluiden van een aantal Noorse populaties. En dat is net zoiets als zeggen van... dit hier in Amsterdam met een zachte G... dan zal het wel een Limburger zijn. Of een Brabant. Kan ook nog heen. Of in Nijmegen. Engelsman misschien. Arnhem. Het is een van de weinigste dingen waar we het met de dof naar over eens zijn, denk ik. Is het feit dat het bij de Noorse populaties Mag ik vragen waarom er zoveel verdachtmakingen waren aan die wetenschappers bijvoorbeeld. Want Dat waren allemaal afhankelijk van Kijk, daar kan ik heel kort over zijn. Als Nederland internationaal gezien een inspanningsplicht heeft om dit soort dieren uit te zetten... dan betekent als er advies moet worden ingewonnen over mogelijke uitzetting... dat betekent in die zin dat je mensen moet vragen die in ieder geval de ervaring hebben met uitzetting. En dat betekent ook dat er in ieder geval openbaar moet zijn... wat de vraagstelling is, wat je eigenlijk vraagt van deze mensen. Dus ik denk dat dat... Um, ja, er is natuurlijk een of verschil of je vraagt... wat is de beste mogelijkheid om dit dier uit te zetten... en daar de deskundige bij zoekt. Of dat het uh, ja, een aantal mensen zijn... die vooral met dieren in gevangenschap werken... en dat ook onduidelijk is wat de vraagstelling er hen toe is. En die discussie en dat... gaat nu in een andere richting op... die ik ook wel interessant vind... maar waarvoor we helaas geen tijd meer hebben in dit programma. Wietse van de Werf van de Orca-coalitie heeft het laatste woord gehad... Marien een schreef een ontzettend interessant stuk over emotie en ratio... als het gaat over dieren die dan uh, door mensen gered worden. Kees Kamphuizen is zijn naam. En de vraag is aan Francisco van Jolen. Wat denkt de meerderheid op jo.nl? Nou ja, de, de meningen lopen een beetje uiteindelijk. Ik wil als laatste nog even aanhalen toch Mimi Hartung... die een heel pleidooi houdt voor uh, hoe wij met dieren zouden moeten omgaan. Die zegt van ja, wij dringen ons op aan die dieren. Uh, de dieren komen daardoor in de problemen. Dus dan moeten wij die problemen ook gaan oplossen. Meneer Kamphuizen, bedankt meneer Van der Werm van Hetzelfde. En ja. Francisco, graag tot de volgende keer. Ik ga vanmiddag al goed gemutst tv kijken. Het WK-wielrennen heeft de tijdrit voor vrouwen op het programma... en om zeven over vier begint Marianne Vos aan de bijna 28 kilometer. Het is haar eerste tijdrit op een WK... maar dat moet, denk ik, toch zeker een medaille kunnen opleveren. En verder probeer ik alles te volgen wat te maken heeft... met Prinsjesdag en de miljoenennota. Het is doorbijten, maar als ik de journaals... één vandaag, de wereld draait door, altijd wat, nieuwsuur... en Pauw en Witteman heb bekeken, dan moet er toch wel iets beklijven staat u verder vrij om te kijken naar bijvoorbeeld Koppen XL op 1, de VRT. En dat gaat over DNA-onderzoek. Is het wel goed om alles te weten van een fout gen? Om half tien, op 1. En op Canvas begint om vijf over tien de documentaire Waarom Dromen Wij? Volgens een onderzoeker kan het controleren van dromen een minder gestrest en een creatiever leven opleveren. Ja, Frank Dumos zit te kijken en denkt, waar heb ik vannacht over gedroomd? Nee, ik zat te, ik zat te kijken hoeveel seconden ik nog had. Oh. <laughs> ik zou zeggen, droom lekker verder. Droom lekker verder. Het is, niet veel, het is niet veel, Felix. Nee, we gaan straks in lunch. Lunch een beetje een korte uitzending, een beetje erg kort. Uh, want uh, om uh, tien voor één neemt de NOS de uitzending over in verband met politiedag. Dus wat wij gaan doen, we gaan in ons mediaforum praten over uh, de mediazaken die uh, zoal langskomen. Ach, het wordt vast wel een leuke uitzending. Het wordt een hartstikke leuke uitzending, Frank. Hartelijk dank. Surf naar de gids.fm. En ik ben er morgen weer. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Opiniemakers over de plannen van het kabinet Rutte. De mening van voetbalicoon Johan Cruijff over de sportbegroting. Ik vind voor sport is onstellend belangrijk voor de kwaliteit van leven. En dat is waar degene wat sport verdient. Sport is niet dat je zegt van. Nou, ik heb niks te doen, hij nee, is een beetje gesporten. Nee, de kwaliteit van het leven. En vandaag de dag is dat nog steeds, laten we zeggen, veel urgenter. Omdat we buiten de minder verlieden. een partij minder verlieden aan kweken zijn. als er dus meer dan 20% van de kinderen niet buiten spelen. Ja. en niet sporten. en op school geen sport gegeven wordt. Ik ben al een tijd bezig om te proberen een minister van Sport te krijgen. En niet omdat je dan nou zegt, nou goed, euh, omdat je zelf gesport hebt, dat soort dingen. Wat is nou de grootste onkostenpost van deze regering? Dat is de zorg. En door geen lichamelijke opvoeding te doen op scholen, ga je natuurlijk veel meer mensen kweken die op een gegeven moment in die zorg terechtkomen. Neem een uh, minister van Sport. We moeten iemand hebben die dus zorgt dat lichamelijke opvoeding op school is ontzettend belangrijk Dat als je twintig bent, kun je altijd nog van baan veranderen. Je kan welke studie dan ook nog veranderen. Maar het lichaam waar je mee geboren wordt, ga je me dood. Hier vandaag in het onderdeeltje nog eens wat, uh, wat veranderen. Maar meer kan niet. Dus, dus zorg dat die kinderen aan het sporten komen. Waar dan ook. Zorg dat je de dingen up-to-date doet. Dus van vandaag de dag. Het probleem van vandaag de dag aanpakken op vandaag. Niet op gisteren, niet op morgen, maar op vandaag. Leden van de Staten-Generaal.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 Paleis Noord-Einde. Hoeveel heeft u al meegemaakt hier? Weet jij het? 15? De miljoenen en reacties op alles wat Nederland te wachten staat. Het zijn allemaal stevige maatregelen. Prinsjesdag 2011. Zometeen vanaf kwart voor één. Oh, ja, kijk eens, we komen hier in. Radio 1, het nieuws van alle kanten. We staan op een tweesprong. Willen we een menselijk en sociaal land?